Nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is voorlopig geen oplossing voor de smerige uitstoot van Tata Steel. In die fabriek in IJmuiden wordt staal gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat er kankerverwekkende stoffen worden uitgestoten... waar vooral kinderen last van kunnen krijgen. Er werd vandaag in Den Haag gepraat over hoe het verder moet met Tata. En buiten, vlakbij de Tweede Kamer, voeren vandaag veel Tata-werknemers actie. Het is wel mijn toekomst, dus uh, het moet wel allemaal goed zijn en dat ze naar ons luisteren. Dus. Ja. Ik wil er niet op straat komen uh, tot het natuurlijk. Want ik heb mijn zin op mijn werk en ik wil, uh, ik wil nog jaren verder werken. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat Tata Steel alleen kan blijven als het op een groene en schonere manier staal gaat maken. Er zijn 200 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. Er zitten ook 13 Nederlanders bij. Over een paar dagen gaat het vliegveld ook weer open voor gewone vluchten. Maar dat betekent niet dat iedereen het land uit kan, zegt correspondent Alette André. Want je moet geldige papieren hebben. Dus uh, evacuaties van uh, Afghaanse Nederlanders met gezinsleden zonder paspoort of visum. Uh, of uh, Afghanen die niet op tijd geëvacueerd uh, konden worden. Uh, ja, dat, dat gaat nog steeds niet mogelijk zijn. Morgen zou er weer een evacuatievlucht vertrekken. Trekken. In Den bos zijn bloemen en knuffels neergelegd op de plek waar gisterochtend een vrouw werd doodgestoken. Ze liep met een kinderwagen op straat toen haar ex haar aanviel met een mes. Ze overleed ter plekke. Veel mensen zagen het gebeuren en zijn geschrokken. Dat dit gebeurt in je eigen buurt, op een tijdstip, op een locatie waar je een supermarkt hebt, waar je een bejaarder hebt. Ja, dat zeg ik altijd. Dat is gewoon heel gek. Dus er zit één verdachte vast. Luc de Jong kan een blauw-rode shirtje nu echt uit de kast trekken. Hij heeft zijn contract bij FC Barcelona getekend. Dat deed hij in Camp Nou, het stadion van Barça. Luc vindt het een eer om voor de club te spelen. Ja, ik hoop dat we een geweldige seizoen samen hebben. En we een maken een yeah, historie. En course uh, ja, uh, a natuurlijk veel titels. Het weer, in het zuiden kan vanavond een bui vallen. Morgen af en toe zon, maar ook in het hele land op, kans op regen. Het is ook wat minder warm, 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file in de regio. Veel verdraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... door een ongeluk bij Roelevaansveen. Er zijn drie auto's bij betrokken. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En vanaf Hoofddorp is de verdraging nu 25 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij knalpunt Koenplein staat een kapotte vrachtwagen. En dat zorgt vanaf Zeeburg ook voor een file van 5 kilometer. De vertraging richting de Koentunnel is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Toen was het 6 uur, nu is het 4 uur achter elkaar. Een beetje live draaien bij Zandvoort. Draai door met Kim Wild, A View from a Bridge. Aan het begin van de jaren 80 was dit uitgebracht. Een grote hit. Dus, een beetje live muziekje in dit programma tussen 6 en 7 met een gesproken woord. Het is altijd wel fijn als er nog een mannetje achter de microfoon in een tafel zit. Toch of niet, op deze warme donderdag is het alweer geweest. De dag, of eigenlijk de donderdag na de Grand Prix. Balthasar komt na deze van Eric Clapton en Tina Turner. En tearing us apart. then yeah. yeah. Meester David Molenburg, uh, Dit gedeelte van uh, Duitse Reward dan zal hij in ieder geval feestelijk moeten glimlachen. Want het is een van zijn favoriete bands. De Belgische band Balthazar, Met een Purple Disco uitvoering van het nummer. Losers: daarvoor Eric Clapton en Tina Turner. Er is alweer uh, 17 minuten over 6 mensen, dus we gaan uh, gewoon vrolijk verder. Even opletten dat we straks uh, precies om half zeven wel uitkomen bij het uh, nieuwsflits. Cruel Summer van Rama. Hij zat ooit uh, verstopt in een film. Die is niet lang geleden nog uitgezonden door RTL 7 in de Kit nummer 1. See you. Een je de lange uitvoering van Johnny Wakeling's In Zaire. Dat had alles te maken met het verhaal tussen Ali en George Foreman. Want dat waren de mannen die dat moesten doen in een boksgevecht. In 1974 vond dat plaats. Uh, ...in Kinshasa. En toen hadden ze bedacht... Uh, ...Rumble in the Jungle... ...dat was uh, een beetje door de boxenpromotors ...een beetje naar voren geschoven. Van, nou, dat wordt het uh, gevecht uh, om de wereldtitel... ...en dat was het ook. Uh, voor zo'n uh, 60.000 mensen hadden ze daar even een, een gevecht... Uh, ...in de ring uh, min of meer georganiseerd... George Foreman die moest het toch in de achtste ronde ontgelden. En uh, hij moest uh, uiteindelijk zijn meer erkennen in uh, Mohammed Ali. Die gewoon met een knock-out uh, deze partij wist te winnen. Um, daarna heeft Johnny Wakelin dus, uh, deze single gemaakt. Het dus is een iets wat andere uitvoering. Want uh, het is een uh, wat lange uitvoering. Uh, de originele uitvoering doet ongeveer... Drie minuten, en dit is eentje van vijf en een halve minuut. Uh, daarachter, of daarvoor moet ik zeggen, was het uh, Banana rama met uh, Cruel Summer. Um, voor de mensen die het niet weten, maar hij zat ergens verstopt in een film: De Karate Kid. Uh, de eerste uh, uh, deel was het, uh, daar zat hij in. En Banana rama had uh, toch een aantal hits in uh, de jaren tachtig. Waar dit er eigenlijk eentje weer van is. Wat minder bekend. Um, Venus is uh, wel wat bekender. Want die hebben ze ook nog eens een keer uh, min of meer een beetje gebruikt uh, van Robbie van Leeuwen. Maar ze hadden daar aardig mee gescoord. Moet ik uh, bijzeggen. Um, tot aan het uh, nieuwsflitsje van 7 uur hebben we er nog eentje. En dat is uh, deze hele mooie van... Uh, en dan moet hij wel komen. Want anders gebeurt er niks. Nou, kom op, uh, Nederlands uh, Jongen, jongen, jongen. Dat is weer echt uh, typisch de free player van uh, meneer Verdonschot. Ja hoor, het rondje staat uh, aan. Ik zal even wachten tot wat hij juist eindelijk doet. Hé, hij doet het. show, jongen. Wat krijg je ervan als, uh, als systemen er op een gegeven moment geen trek meer in hebben? All Cry Out dus van Alison Magnet. Yeah. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De minister Kaag zegt heel blij te zijn dat er een groep van 13 Nederlanders is vertrokken op een internationale evacuatievlucht vanuit Kabul. Zegt dat Nederland zich zal blijven inspannen om mensen te helpen die nog altijd wachten om geëvacueerd te worden. ChristenUnie-leider Segers zal zich constructief opstellen als er een minderheidskabinet komt. Dat zei hij na zijn gesprek met de informateur Remkes. Tegelijkertijd sluit hij ook nieuwe verkiezingen niet uit... na de felle kritiek van D66-leider Kaag op Mark Rutte. Een deel van kroondomein Het Loog gaat volgende week opnieuw voor drie maanden dicht. Gisteren werd bekend dat het natuurgebied vanaf volgend jaar niet meer mag worden afgesloten... als de koning zijn subsidie voor het onderhaald wil houden. Het weer landt in Maast nog buien. Vannacht overwegend droog, minimaal rond een graad of 18. Morgen af en toe zon en opnieuw buien bij zo'n 23 graden. nummers uh, ga ik meestal draaien als er uh, wat, uh, wat gebeurt op het strand. En inderdaad vandaag op weg naar de studio zag ik op een gegeven moment een uh, auto van de gebroederspaap uh, rijden. Zo'n hele grote transportwagen. Het eerste strandhuisje werd alweer van het strand afgehaald en dan weet je het al dan is het einde van de zomer gezicht. Looking for the summer van Chris Ria want dat gaat natuurlijk niet helemaal over de zomer maar het is een beetje een metaforisch nummer. Hetzelfde uh, geldt eigenlijk ook uh, voor deze want ja als we het dan toch over de zomer die een beetje aan het eindigen is, dan hebben we het ook over Stoffie Springveld. The summer is over. En Stofje Springveld is natuurlijk Dusty Springfield. The is The summer is over The rain has tumbled down In the sky Guns follow The summer is over. I'm it. Nog altijd uh, heel erg uh, fijn om naar te luisteren. Naar dit nummer van Stevie Wonder. Ik heb een tijdje terug nog uh, gedraaid in de Kat nog Show. De dinsdagmorgen tussen 10 en 12. Maar hij als opener uh, stond hij de boek. Blijft uh, speciaal dus. Wat ik uh, nog even te melden heb uh, tussen neus en lippen door is dat de mensen die Liam hebben gesteund... dat dat allemaal een beetje de goede kant op gaat. Want Liam en zijn ouders zitten in Polen. Zitten nu in een veilige bubbel, zo laten zijn ouders weten. De arm is voorbereid voor het infuus... waar de Zolgensma in toegediend gaat worden. En dat zal allemaal morgen ongeveer gaan plaatsvinden. En... Uiteraard is de familie enorm dankbaar aan de steun die de zandwoorders... en niet alleen de zandwoorders aan de, de mensen en Liam hebben gegeven natuurlijk. Want zonder de steun van al die centen... zou dat hele middel niet betaald kunnen worden en kunnen zijn. Dat is net even geplaatst op Instagram. En dat vond ik toch wel even nodig om dat te melden. Ten slotte zijn we een lokale omroep. Stevie Nicks met Stand Back. Ah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 DIE Dat waren ze, de mannen van Arcadia, oftewel Do Duran, Duran. Het was in een periode dat de heren nogal een beetje mot hadden met de platenbaanschappij. Toen hadden Nick Rhodes en bijvoorbeeld ook deze Simon Le Bon besloten om er een beetje tussenuit te knijpen. En John Taylor die bleef samen met nog eentje achter en die zat ook als cameo in die clip. Zoveel met contract. Met een Gansweer. weer. Dat was in de Flame. Ja, dat is eigenlijk in Groot-Brittannië nog wel een hele grote hit geweest. Maar hier in Nederland eigenlijk niet. Dat is best wel zonde, want het was al een heel erg mooi nummer. En Stevie Nicks hoorde hij daarvoor met Standback. Later heeft Fleetwood Mac het zelf ook nog eens een keer gebruikt. Als een van de nummers. Maar het origineel is toch echt van Stevie Nicks. Nou, we hebben er nog eentje tot aan het nieuws van 7 uur. En dat is de opmaat naar Alternative Vim een dame die bezig is om een EP met uh, ja, een tribute uh, nou, hoewel, uh, gebaseerd op Leonard Cohen. Deze Ghana, Ik spreek je zo aan de andere kant van 7 uur. Volcano